Dit is de laatste vergadering van de wetenschapscommissie die ik heb bijgeboord. Ik ga 1 juli met de VUT. Ik zal u dus niet terugzien, althans niet in deze samenstelling. Er zal geen afscheid van mij worden genomen op mijn verzoek. Ik maak daarom van de gelegenheid gebruik om dat nu van u te doen. Ik doe dat met een gerust hart. Ik laat een sterke en hechte afdeling achter. Dat was mijn taak. Ik ben niet meer nodig. Dat betekent niet dat ik me geen zorgen maak over de toekomst van de afdeling. De afgelopen jaren is de nadruk op het schrijven van artikelen steeds groter geworden. Niet alleen ten koste van de dienstverlening, maar ook van het onderhoud van de databanken en van arbeidsintensief onderzoek. Ik ben ervan overtuigd dat dat op de duur niet alleen voor mijn afdeling, maar ook voor het instituut fataal is. Voor mijn afdeling in het bijzonder geldt... ...dat het is opgebouwd rond een drieledige taak. dienstverlening aan het publiek... ...door middel van voorlichting... ...opbouw en onderhoud van databanken... ...en onderzoek... ...waaraan men aan de universiteiten... ...niet toekomt... ...omdat het te veel tijd kost. Daarvoor is een brede kennis... ...van het vak nodig. Mijn mensen hebben die. Ze vormen samen een hecht team... ...waarin geen schakel gemist kan worden. Wat dat betreft... ...zal ik het beste vergelijken met het eerste elftal van Ajax... ...maar ik daarmee niet een te groot beroep doe op uw voorstellingsvermogen. Het heeft net als Ajax mensen die scoren... ...en mensen die het systeem onderhouden vanuit de verdediging. Als er geen hechte verdediging zou zijn die voortdurend de aanval voedt... ...zou Ajax niet de successen behalen die het behaalt. U bent het bestuur van Ajax... U kunt ervoor zorgen dat het elftal blijft functioneren door de spelers niet te beoordelen op het aantal doelpunten dat ze maken, maar op de betekenis die ze voor het elftal hebben. Indien u uw taak zo opvat, maak ik mij over het resultaat geen zorgen. Dat het straks Van Basten verliest, zal daaraan niet in de weg staan. Van Basten was een solist. Belangrijker is dat Rijkaart, die in ons elftal Muller heet, blijft. Hij is de spelverdeler. Met hem behoudt de afdeling haar ruggengraat, mits u hem de ruimte geeft om het spel zo te blijven spelen als het naar mijn vaste overtuiging gespeeld moet worden. We zien hoe ik aan het is, Willem. Dat hoop ik wel, Zeker. Het hm. is indrukwekkend. Ik hoop dat het effect heeft. Kom je hier nu nooit meer? Nooit. Nee, nee. Nee, nooit. Ik vind het jammer dat je weggaat. Meen je dat? Natuurlijk meen ik dat. Dank je, Carol. Je hebt mooi gesproken. Bij het leegruimen van zijn bureau... stuitte hij in de bovenste la links... op de doos Hollandia Naturel van Elisabeth Bas... Die hij dertig jaar geleden op aanraden van Beerta had meegenomen naar zijn eerste interview. Er ontbraken twee sigaren. Hij herinnerde zich nog het gevoel van schaamte waarmee hij de eerste had aangeboden. Hij stak na een korte aarzeling de doos in zijn tas. Sigaren van dertig jaar terug kon hij niet voor zijn opvolger achterlaten. Langzaam werkte hij de laden één voor één door, maakte stapels van wat hij wilde bewaren. ...gooide de mappen met triploos van de brieven die hij in die dertig jaar geschreven had... ...in de prullenbak en bracht de stapels over naar de vergadertafel. Ik heb een bureau nu leeggemaakt, alleen het boekenkastje nog. Er zit nogal wat onafgemaakt onderzoek bij. Ik wou dat maar in het bureau van Beerta onderbrengen. Um, ik weet niet wat jullie van plan zijn, maar ik zou het wel aardig vinden... ...als ik dat bureau nog een poosje kon houden... Net als Beerta in dat tijd. In dat kamertje kan gewoon iemand zitten natuurlijk. Jij wou hier toch niet meer komen? Dat weet ik ook niet van plan, maar ik weet niet hoe dat gaat. Misschien wil ik straks die onderzoeken wel afmaken. Ja, het is ook meer het idee dat ik hier nog een, een Pierre Terre heb. En als het jullie niet in de weg staat... Nee, nee, nee. Het staat ons niet in de weg. Dan begin ik maar met die dingen... ...daarin te leggen. Ben je er vanmiddag eigenlijk? Ik denk dat ik vanmiddag op de bibliotheek ben... ...voor het artikel van Gunterman. Dat is toch af? Ik moet nog wat literatuurverwijzingen controleren. In de bibliotheek was hij eerder klaar dan hij verwacht had... Langzaam teruglopend naar het bureau had hij voor het eerst, sinds hij had meegedeeld dat hij met de fut ging, een gevoel van onbegrensde vrijheid, alsof plotseling alle verantwoordelijkheid van hem was afgevallen. Met een licht gemoed klom hij de trappen op. Hij opende de deur van zijn kamer en bleef verrast staan. Zijn afdeling zat rond de vergadertafel, op de plaats waar hij altijd zelf zat, zat nu Ad. Ze zwegen en keken lacherig naar hem. Sorry. Hmm. Omhoog klimmend naar het zolderkamertje voelde hij zich buitengesloten, een gevoel grenzend aan het gevoel verraden te zijn. Hoewel hij de onredelijkheid daarvan meteen inzag, dempte het zijn vreugde. Hij zette zich aan het bureau van Beerta, legde zijn armen op de leuningen en keek voor zich uit. Langzaam door tot hem door, dat hij hier niets meer had te zoeken, en dat vervulde hem met een onbestemde weemoed. Beschaamd boog hij zich naar voren en pakte zijn pijp, in een poging dat gevoel weer kwijt te raken. Toen hij om kwart over vijf naar beneden ging, was Atten nog. Nu zijn eigen bureau en het boekenkastje achter de schrijfmachine ontraamd waren, had de kamer een ander gezicht gekregen, alleen zijn bureaulamp en zijn schrijfmachine... ...herinnerde nog aan zijn aanwezigheid. Tot morgen maar weer. Is het nu zeker dat je dinsdag weggaat? Dat is wel de bedoeling. Zou ik het wel leuk vinden als je met ons ging eten? Als je dat ook wilt, tenminste. Tuurlijk vind ik dat leuk. Ja, dat. Nou, Namelijk heel goede herinneringen aan. En als Nicoline mee wil, is het natuurlijk best. Nicoline vindt het vast leuk. Je bent laat. Ik heb nog even met Ad gepraat. Van de Marel heeft opgebeld. Van de Marel? Hij vroeg of ik dacht dat jij het op prijs zou stellen als je een lintje kreeg. Een lintje? Je hebt toch zeker gezegd dat ik dat absoluut niet wil? Dat heb ik ook gezegd, maar ik wist het niet zeker. Maar dat wist je toch wel? Je weet dat we geen lintje wil. Omdat je ook hoog bent geworden. Hoog? Ik ben niet hoog. Afdelingshoofd is toch niet hoog? Zoiets als sergeant? Ik ben toch zeker ook niet voor mijn lol geworden? Het is ook niet voor je werk op het bureau. Het zou zijn voor wat je voor de musea hebt gedaan. Ik heb niks voor de musea gedaan. Echt een gek. Als ik wel wat voor het musea had gedaan, dan heb ik nog een lintje. Zeg, moet ik ook nog een lintje zo krijgen. Ik me maar godschamen. Misschien had ik het helemaal niet tegen je mogen zeggen. Maar hij weet het nu toch wel zeker, hè? Ik zal hem nog een briefje schrijven. Alsjeblieft... Lintje, goede god, ik zou niet weten wat ik met bergen moest. Hoe was het vandaag? Ik heb mijn bureau leeggeruimd. Ik heb nu alleen nog het bureau van Beerta. Um, en, um, en Ad heeft gevraagd of we de laatste avond met hen willen gaan eten. Met Ad en Heidi? Nee, met de, met, de, met de afdeling. Ik ook. Ja, dat vroeg hij. Je hebt toch zeker gezegd dat dat niks voor mij is? Ik heb gezegd dat ik het je zou vragen. En waar willen ze dan gaan eten? Is dit nu echt uw laatste dag? Ja, het is echt mijn laatste dag. U gelooft het niet. Nee, ik geloof het niet. En toch is het zo. Maar ik geloof het zelf ook nog niet. Eerst zien en dan geloven. Eerst zien en dan geloven. Maar ik zal u missen. Ik u ook. Ik weet nog wel dat ik hier pas was. Ja, niet hier, maar nog in de Hoogstraat. Toen kwam ik u tegen in de gang en toen vroeg u of ik hier nieuw was. En dat was u. Ja, dat was ik. En toen zei u ook nog dat u goud zo'n betrouwbare naam vond. Daar heb ik me niet in vergist. Dat weet ik niet. Wordt gebeld. Hey, Wim. Dag Maarten. Is er nog een kopje voor mij, meneer Goud? Ja. Wim, het is mijn laatste dag. Als je morgen was gekomen, had je me niet meer getroffen. Daar is op gerekend. Het departement heeft gemeend dat dat niet onopgemerkt voorbij mocht gaan. Hmm. Interne nota van het departement... In verband met uw vervroegd uittreden uit dit bestaan en uw vervroegd intreden in een ander bestaan, wordt uw enige leeftocht voor de reis toegekend. Rieten de passage laten zich namelijk om de drommel niet negeren. Verder wordt u van harte veel plezier en voldoening op uw verdere levenstocht toegewenst. Maak er iets mythos van. En dit hoort wij, een doorstudentenhaven. Wat verdond aardig. Maar je ben niet speciaal helemaal voor mij uit Den Haag hier naartoe gekomen, hè? Nee, ik moest toch op het hoofdbureau zijn vandaag. Ja. Dus ik, ik kon dat makkelijk combineren. <laughs> Jeroen, ik kom je een hand geven. Ik ga weg. Oh ja, jij gaat weg. Het beste dan maar. Dank je. En tot ziens zullen we dan maar zeggen. Bart, ik kom afscheid nemen. Ja, jij gaat weg. Weet je al wat je gaat doen? Nee. Nee, ik zou het geloof ik ook niet weten. Dat zou zeggen, ik denk dat ik gewoon zou doorgaan met het werk dat ik altijd heb gedaan. Nee, dat in ieder geval niet. Nee, daar denk jij anders over. Ik denk dat ik om te beginnen wat ga... Fietsen en wandelen. Dat is ook heel gezond. Maar ik zie nog wel eens. Hoop ik. Langs de Amstel misschien. Dat hoop ik toch in ieder geval. Maar ergens anders zou ook goed zijn. Tot ziens dus.